10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Nog een uurtje Sportzomer op deze 9 juli 2012 op Radio 1. Met slecht nieuws voor iedereen die had gehoopt op mooi weer. En ook slecht nieuws voor iedereen die niet met zijn eigen naam op Facebook wil. Nu is het nieuws van de NOS. Hier is Doorald Megens.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 dier noemt het ongelooflijk dat deze gigastal... waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is... Van alle, belastingcenten, van alle kanten belastingcenten toegeschoven krijgt. Het ministerie zegt dat de subsidies zijn verleend... voordat bleken staatssecretaris werd. Twee oud-medewerkers van de Rabobank zijn door hun nieuwe werkgever... een Japanse bank, geschorst vanwege een schandaal... rond de manipulatie van rentes. Volgens persbureau Bloomberg worden de Rabobank... en het Japanse Mitsubishi UFJ... Onderzocht door de Britse en Amerikaanse autoriteiten, wordt gekeken of er is geknoeid met het vaststellen van de rente die banken onderling aan elkaar betalen voor leningen. Op basis van die rente worden weer allerlei andere rentetarieven gebaseerd, zoals die voor hypotheken of spaartegoeden. De Britse bank Barclays kreeg twee weken geleden een boete van 360 miljoen euro voor fraude met de rentetarieven. Bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is de eerste getuige gehoord in het proces tegen Radko Mladic.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 Werknemers willen vanwege hun zware werk op hun 62ste met pensioen, dat is vijf jaar eerder dan andere Nooren. Door de staking waren al verschillende booreilanden stilgelegd. De Noorse olieproductie was de afgelopen tijd al een stuk minder dan normaal. Noorwegen is na Rusland de grootste olie- en gasproducent van Europa. De staking leidde de afgelopen tijd tot een verdere stijging van de olieprijs. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zons. Middags opnieuw buien. Mogelijk met onweer. Het waait minder hard dan vandaag. Het wordt 18 tot 22 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 En ook nog steeds te gast Wielrenster Marijn de Vries en DJ en journalist Winfried Bajens. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. ask me. What you know is true. The mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer Het Helma van de Zand. I love your precious heart. En Robert Meder. I, I. was standing. You were there. To worlds be En hit uit 1988. Never tear us apart. De Q-koorts is veel wijder verbreid dan we tot nu toe hebben aangenomen. In Nederland zijn maar liefst 100.000 mensen geïnfecteerd. Arts en microbioloog Peter Wever, verbonden aan het Jeroen Bosch ziekenhuis in een bos. Goedenavond. Goedenavond. 100.000 mensen worden die ook ziek? Nee, de meeste van die mensen die zijn geïnfecteerd met de bacterie in het verleden, maar hebben daarbij waarschijnlijk helemaal geen klachten opgenomen, opgelopen. Dus die worden ook niet ziek? Nee, nee dit, zijn, dit gaat om, om besmettingen die hebben plaatsgevonden tussen 2007 en 2010. Um, waarbij wij nu ja, terugkijkend eigenlijk uh, vastgesteld hebben... dat waarschijnlijk zoveel mensen geïnfecteerd zijn geweest. Hm. Hoe, hoe, hoe komt u op dat uh, enorme aantal van 100.000 mensen met, uh, met het virus? Ja, wij. Um, we doen onderzoek bij patiënten die risico hebben om chronische Q-koorts op te lopen. Dus dat zijn patiënten met hartklepafwijkingen of vaatafwijkingen, zoals een verwijderde lichaamslagader. Bij die mensen kijken we of daar antistoffen tegen Q-koorts aanwezig zijn. Nou, dat bleek uh, bij, de, bij ongeveer 10% van ongeveer 800 mensen die we onderzocht hebben. En als je dat dan doorrekent naar alle patiënten in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis, het Bosch ziekenhuis. Dan kom je uit op een aantal van ongeveer 40.000 mensen die geïnfecteerd zijn geweest. Um, en dat is dan alleen in ons verzorgingsgebied. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere gebieden waar q korts heeft geheerst. Dus bijvoorbeeld in Oost, Veghol, Eindhoven, Nijmegen. Ja, als je dat min of meer bij elkaar optelt dan kom je aan een getal dat dichter bij de 100.000 zou liggen dan bij de 50.000. Ja, het is het is een soort sch het is een schatting op basis van van een uh, proef bij u in de in de regio. Absoluut. Ja, we hebben dus niet 100.000 mensen onderzocht, nee. maar we hebben een veel kleinere groep onderzocht, maar ja, we berekenen die resultaten dan door naar een grotere groep. Ja, en, en eh, eh, eh, eh, ik, ik ik hoor u heeft het over verwijde aders en problemen met de hartkleppen. Die mensen die eh, dat hebben en toch het virus hebben opgelopen in het verleden, kunnen die dan toch nog problemen krijgen? Ja, dat kan. En, en daarom juist doen wij dit soort screeningsonderzoeken. Um, wij zijn niet de enige die dit doen. Dat wordt ook in andere delen van, uh, van, de van het Q-Korts aangedane gebied gedaan. En op die manier denken we dat we de meeste van de mensen die risico lopen op gewoon Q-Korts ook wel uh, gevangen hebben. Hoe verloopt die, uh, die Q-Korts besmetting nu? Gaat dat nog door? Nou, we hebben natuurlijk nog steeds vinger aan de pols. En, en je hebt eigenlijk twee ziektebeelden. Dat is acute q -korts. Dus dat is als je net geïnfecteerd bent, dan kun je ofwel geen klachten krijgen... of je wordt ziek, een soort griepachtig ziektebeeld. Ja, dat zien we eigenlijk helemaal niet meer. En dat zal echt te maken hebben met de maatregelen die de overheid heeft genomen. Dus de vaccinatie vooral en de ruimingen. Dus er zijn geen besmette dieren meer die het kunnen overdragen naar de mens. Dus acute Q-coorts, ja, dat zien we nu weer in dezelfde mate als we dat voor 2007 zagen. En chronische Q-coorts, ja, dat, dat, dat vinden we nog wel. Daar hebben we natuurlijk ons best gedaan om die mensen via dit soort screeningen, waar dit soort getallen uit voortkomen, om die te vinden. Um, we denken dat we de meeste gevonden hebben, maar ja, er zijn nog steeds wel mensen die zich presenteren euh, met klachten die uiteindelijk op gewoon Q-cords blijken te, ber te berusten. Maar ook daar denken we dat we daar de meeste van toch wel gevonden hebben. Dank u wel. Peter Wever, een microbioloog van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Goed uh... Uh, hier aan tafel uh, nog steeds uh, Mona Keijzer, nummer 2 van het CDA... Marijn de Vries, Uw Renssel en Winfrey Bayens... TV-presentator, journalist, uh, muziekliefhebber en wat al niet meer zij. Uh, Krijn Schuurman is inmiddels ook aangeschoven, internetdeskundige... om maar zo te zeggen, want we hadden een oproep gedaan... Uh, aan uh, luisteraars om zich te melden als mensen waren geblokt... op uh, Facebook wegens een te korte naam. Jan met de korte achternaam wordt er nu ook al gezegd... wordt geblokt door uh, Facebook, een erg grappige tweet die voorbij kwam... Uh, Niemand heeft ze gebeld. wil niet zo heel veel zeggen. Maar heb jij wel überhaupt iemand gevonden die geblokt is met een korte naam? Uh, nou, ik ken ook niemand met een uh, tweeletterige achternaam. Uh, nou, Mona wel. Ja, uh, A. Met uh, AA. Van heb ik wel uh, ja, ja, heb ik wel eens gehoord. Maar of, nou, zeker afdraag dat Van der dat A, va van der A van der is A geweest. Ook. Ja. A. En die yes. zit nog gewoon op Facebook. En ja, ik het weet het niet of je, of je op Facebook zit. Ja, je ik toch ken een wel. Tol. je kent toch wel een tol? Ja, plenty. Dat zijn er drie. Ja. drie ja. Dat zijn er twee letters dus. Ja, volgens mij is het criterium 2 pas kort. Uh, maar goed, uh, het is maar de vraag. Er zijn wat verhalen. Mevrouw Ech was het geloof ik. Die, uh, die is gedupeerd. Um, maar goed, maar weten we om, dat ik, zeker? Zijn dat feiten? Nou, dat, nee, die, die worden aangehaald in nieuwsberichten. En overigens, ik heb ook in het buitenland... meestal internetnieuws, zeker met Facebook. Mag je verwachten, ook in Amerika en dergelijke. Maar er is helemaal niets over of te de vinden. Of en... Lee en zo. <laughs> ja, daar, daar heb je een ander middel nodig. Maar sowieso heb je denk ik een ander middel nodig... Ja. om fake namen op te lossen. Dit is een vrij uh, bruut uh, en eenvoudig Want criteria. wat is er nou precies aan de hand? Nou, Facebook die heeft een uh, real name policy, dus die willen eigenlijk echte mensen en die ook uitkomen, dus die niet anoniem uh, actief zijn op Facebook. Geen en fake eigenlijk... Geen fake namen. Nee, geen in. fake namen. En dat is, vind ik op zich eigenlijk een hartstikke goed streven, want uh, op internet is nog vaak het verwijt dat iedereen elkaar anoniem voor rotte vissen uitmaakt en al ellende uithaalt. Dat valt eigenlijk heel erg mee. Zeker met sociale netwerken zie je dat dat goed gaat. Op Twitter gebruikt bijna iedereen een, uh, een pasfotootje van zichzelf. En zij willen dat ook, dus ze zeggen: Nou, geen uh, anoniem gedoe. Uh, en zij denken: Nou ja, dat is in ieder geval het bericht nu dat dit daarbij helpt. Dat als je twee cijferige, of twee letterige achternamen. dan heb je waarschijnlijk maar wat bedacht. En als je nou je paspoort opstuurt, dan uh, word je weer geactiveerd. Dus ja, maar je, nou, dat moet hoi, je dan hoi, ook wel geloven. Hoi, want je gaat er niet zomaar je paspoort opsturen? Nee, een, een, Facebook kopie, een kopie, een kopie. <laughs> nee, maar kopie. ook een kopie. Dat doe je toch niet? Nou, in, nee. het, in, in, in het bericht staat dat iemand het heeft gedaan. Die heeft alles weggehaald uh, wat er maar staat. Behalve dan uh, de naam en de, en de foto. Uh, maar goed, nogmaals. Ik, ik vind het op zich een heel goed streven. Dat je, de, dat je wil dat, dat er echte mensen actief zijn. Uh, maar inderdaad, het paspoort opsturen en dergelijke. Dat gaat natuurlijk allemaal veel te ver. Overigens is het ook veel makkelijker te doen. Want je kan je naam natuurlijk langer maken. Je bent weer actief. Je past hem weer aan. Het is, het is, een, het is een beetje een onzinmaatregel, denk ik Ja. Ik begin te twijfelen of het wel waar is eigenlijk. Heb jij dat niet helemaal? Ik zit niet op Facebook. Wie zit er hier? Hey, ik, op ik ook niet. Winfried? Ja, het ja. Ja, ja. is radio, hè? Ja, een beetje radio. Ja, ja. ja. ja. Mona, uh, ja, ja. je ja, ja, bent actief, ja. uh, actief Facebook gebruikt, hè? Ja. Ja, ja, absoluut. Ik ben er ooit eens mee begonnen via Hives. Ik werd uh, wethouder en uh, mijn familie en vriendinnen uh, vroegen zich af wat je dan doet een hele dag. Nou, op die wie wat waar hè? van Hives. Ben ik er ooit mee begonnen? Nou, op een gegeven moment overgestapt uh, op uh, Facebook en Twitter. Ik vind het uh, geweldig leuk om te doen. Ja? Wat ja. is er zo bijzonder aan Facebook dan? Wat er uh, bijzonder is aan, uh, aan Facebook en aan Twitter... is dat je een eigen medium hebt om uh, iets uh, naar buiten toe te brengen. En het, het gaat heel snel. Je krijgt snel reacties. Uh, je kunt reageren. In, in, bij mij zijn het inmiddels wel zoveel reacties dat ik het niet altijd meer red. Ja. En ook wel eens reacties dat ik denk van... Mwah, ik weet niet of we nou met z'n allen gelukkiger van worden... als ik uh, in, in deze... Uh, stream uh, Mega, dus dan doe ik het ook niet. Maar ik vind het. Uh, ik ja, ik ben, een, uh, ik ben een. fan van sociale media. Ja, hoe erg uh, is dat dan? Hoe ver gaat dat dan? Gaat het zo ver dat je ja, zet, twee nou ja. woorden en gelijk delete weg? Nee, nee, nee. Dat doe ik ook weer niet. Maar ja, dat dan heeft het geen zin om te reageren. Ah. Als iemand echt heel negatief is, dan denk ik van, nou ja, dit, dit heeft geen zin om te reageren. Of grof dat gebeurt ook wel eens. Ah. Maar ja. Krijn, als we nou vanuit gaan dat het verhaal klopt... Hè? Dat, dat Google inderdaad die, korte, die, die korte mensen met korte namen gaat blokken... Mm -hmm. dat ze alleen maar echte namen willen... dat is toch ook gewoon omdat ze geld willen verdienen... Dat ze, dat ze het profiel van iemand dat bestaat op internet... willen koppelen aan een echt mens van vlees en bloed. Tuurlijk, dat sowieso. En in die zin is het wel een interessante discussie, denk ik. Uh, World Bits of Freedom, die, die beschermen dan onze digitale rechten. Uh, die zeggen, het is een burgerrecht om je anoniem te kunnen uiten op internet. Nou, op zich is dat een mooie streven. Maar de vraag is natuurlijk of je dat recht hebt bij elke dienst. Want je kan ook zeggen, als dat bij Facebook niet kan... Ja, dan moet je het op een andere manier ja, doen. Maar maak maar dus... een eigen webpagina zo. Ja, precies. Ja. Er zijn zoveel manieren om je te uiten. Dus dat, ik vind wat dat betreft dat er wel heel snel geroepen wordt: ho-ho, uh, verontwaardiging. Hetzelfde is dat gegevens gebruikt worden door adverteerders. En ook zeggen, ja, natuurlijk wordt dat gebruikt. Het is een gratis dienst waar overigens al bijna een miljard mensen met veel plezier uh, gebruik van maken. Weliswaar niet dagelijks, maar toch waarschijnlijk ongeveer de helft ervan. Dat is nog steeds gigantisch veel. Ja, en je betaalt daar een prijs voor. En dat uh, hoeft niet. Dat moet misschien ook maar. Je precies, want dus dat dat dus dus je gaat naar een club en waarom... je hoeft niet meer naar binnen. Je kunt ook een andere club kiezen. Ja. Ja. Toch? Dus het is wel goed om na te gaan als jouw gegevens opgeslagen worden... bijvoorbeeld door een overheidsdienst. Van Is dat wel nodig? Is dat wel nodig om die dienst goed te laten werken? Maar ja, bij Facebook moet je natuurlijk wel heel kritisch kijken... met wat je allemaal weggeeft. Maar natuurlijk geef je per definitie heel veel weg ja. door het gebruik alleen al. Je hebt je eigen website, Marijn. Ja. Moet je dan ook nog op Facebook? Nou, ik merk wel dat Facebook en Twitter voor mij goed werken... om mensen naar mijn website te trekken. Dus als ik wat nieuws geschreven heb, dan zet ik dat op Twitter en op Facebook. En dan, nou ja, dan krijg ik ineens... Uh, veel mensen die het gaan lezen. Mm -hmm. En uh, mijn Facebook is alleen voor uh, mensen die ik echt ken. Ik heb op een gegeven moment ook iedereen eraf gegooid die ik niet kende. Want uh, daar kreeg ik heel veel verzoeken van. En uh, die heb ik uh, in, eerste in eerste instantie toegevoegd. Ja. Maar toen kreeg ik inderdaad ook rare berichten en zo. En had ik geen zin meer in. Dus op Facebook deel ik wat meer over mezelf. Echt persoonlijke dingen dan uh, op mijn website of op Twitter. Het is ook wat makkelijker via de mobiel hè? Facebook werkt niet zo goed op mijn iPhone. Nee, is dat, nee, nee, dat oh, is heel traag. Nou, wacht, nee, ik had laatst ook een bericht wat ik drie maanden later pas zag verschijnen op mijn website. Oh. Op, mijn, op, mijn, op mijn laptop. Ja, Ik vind oh. het heel irritant. Dus als er mensen luisteren die er wat aan kunnen doen. Drie graag. maanden later. Daar zou ik wat aan doen binnenkort dan. Uh, ja, nou dan volgens mij wat. heeft uh, de, de Facebook uh, en de Apple, uh, jongens van deze wereld, uh, plenty die mogelijkheid om daar wat aan oh. te doen. Oh, Precies. Oh, oh, gelukkig maar. <laughs> Uh, maar we komen nu tot de conclusie dat het eigenlijk gewoon allemaal een beetje een onzinverhaal is... waar we het nu de afgelopen paar minuten over hebben gehad? Nou, ik, ik vind het wel een interessante discussie of dit een goed streven is. Alleen het middel, uh, in mijn ogen is dit niet het goede middel. Want inderdaad, we hadden net over andere landen heb je misschien ja, maar veel klopt, mensen. Dus... Klopt, het, klopt het hele verhaal wel? Ik, ik denk dat het zou best een proefballonnetje zijn. Want er gebeuren wel meer dingen. En dan achteraf denken ze, nou, dat draai je weer terug. Dat werkte niet goed. In Nederland een prima landje om dat even uit te proberen. Maar ja, heeft, heeft Facebook dat krediet nog wel om dit soort dingen... maar eventjes uh, als nou, een uh, ja, steen in is, de vijver te gooien? Dat is een goede vraag. En dan gaan we al meer dingen mis. hebben op een gegeven moment ook van iedereen het e-mailadres veranderd... in uh, krein.facebook.com. En dan iedereen zo zijn, uh, zijn voornaam. En dan uh, had je ineens een Facebook adres En dat kwam uiteraard nog steeds bij je eigen e-mailadres aan. Maar dat moet je dus handmatig weer terug veranderen. Ja, dat zijn irritante ja. dingen, maar ze zijn zo groot en er is zo weinig keus... dat ze zich nog vrij veel kunnen permitteren. Dus het zou heel erg helpen als er een goede concurrent kwam... die ook anders met je gegevens omging. Want dan kon je een beetje stemmen met je voeten. En dat is nu bijna niet te doen, behalve Google... En die roepen 250 miljoen gebruikers. Maar ja, iedereen met een Gmail-adres tellen ze daar ook mee. Dus dat ja. is nog een beetje de vraag of dat ook echt zo is. En die zijn ook niet zo heel netjes met je gegevens altijd. Dus. Ja. Ja. Goed. Ja. Moet je goed de kleine lettertjes ja. lezen. Maar ben ja. jij er altijd van bewust wat je, wat je doet? Of hoe nou, je nou, ja, doet als iedereen erbij komen? net wel te bedenken dat ik roep, je kan naar een andere club. Maar krijg even gelijk. Je kan natuurlijk eigenlijk als je mee wil doen. En iedereen wil met iedereen meedoen altijd. Dan kun je natuurlijk niet echt naar een andere club. Behalve naar Hives. En daar wil je niet naartoe meer. zeg maar. Dat is weer terug in de tijd. Dus, ja, ik ben, maar ik lees nooit iets. Ik lees nooit een van iTunes, nooit van Facebook. En ik denk dat niemand dat doet. En nee. ik denk dat het ook onzin is eigenlijk om als aanbieder te verwachten... en zelfs bijna dat wetmatig... Uh, ja, het is een, matig dag, te dag, te het is een zijn, nou, Het is natuurlijk onzin ja. dat, dat je dan eigenlijk kan zeggen... ja, sorry, het stond er. Ik vind dat eigenlijk uh, uh, nonsens. Ja. Volgens mij staat dat nergens. Op. Ik bedoel, je weet is goed dat niemand dat volledig gaat lezen. Ja. Met name bij iTunes zijn het pagina's van 26 uh, pagina's ongeveer. Dat moet je dan zogenaamd allemaal doorgelezen ja. hebben voordat je inlogt nou, Dat geloof ik niet. Toen dat je ja. een keer uh, erop gepakt wordt. Natuurlijk. Ja. Mona Keizer, ja. ben jij uh, uh, voorzichtiger geworden in het prijsgeven van dingen over jezelf? Nu je uh, zo hoog staat op de lijst, of misschien überhaupt toen je besloot om, uh, om voor je lijst te gaan? Nou ja, op een gegeven moment werd natuurlijk die bekendheid wel landelijk. En dan ga je op een gegeven moment wel realiseren dat het niet alleen meer over jouzelf gaat. En het is natuurlijk, mensen vinden het heel interessant hoe je, hoe je privéleven eruit ziet. En nou heb ik natuurlijk ook best wel wat meer kinderen dan de, de gemiddelde. Vijf, ja, vijf, vijf. vijf zonen. Vijf jongens. Ja. En daar ben ik voorzichtiger mee geworden. Maar zeg je ook tegen hun dan, jongens, let een beetje op, want jullie worden ook in de gaten gehouden. Um, Nee, dat weer niet. Want ik vind wel dat ze gewoon hun eigen leven moeten leiden. Maar ik ben wel voorzichtig geworden. Ik heb wel bijvoorbeeld al de foto's van mijn kinderen eraf gehaald. Maar er zijn ook politici die juist foto's van hun kinderen gebruiken. Dat is een prima filmpje. Maar jouw filmpje was toch wel met je zoon? was dat niet zo? Nee, ik vind echt dat iedereen daar een eigen afweging in moet maken. En ik weet zeker. Dat iedereen uh, die kinderen heeft... Um, ik ga ervan uit dat iedereen die kinderen heeft daar heel goed over nadenkt. En uh, daar is uh, Diederik blijkbaar tot een, een andere afweging gekomen dan ik. Ik heb, uh, ik heb heel erg zoiets van... Nee, um, het, het, is, het is allemaal erg leuk. Maar er komen ook momenten dat het minder leuk wordt. En ik zet mijn kinderen daar liever niet middenin. Op dit moment, zoals ik er nu naar kijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het CDA, als een gezinspartij, juist die uitstraling willen laten ja. zien van een, een, een warme moeder of... Uh... Oh, of, ik wil of moet er nummer ik nummer zeven ja. op de lijst <laughs> nee, Ik wil best wel over ze praten. Nee. Hoewel daar ook wel weer een moment komt van wanneer uh, uh, kom je nou met in, in, in, in, in de knoei met de privacy van je kinderen. Mm -hmm. Want ja, ik heb ook geen hele kleintjes meer. Hè. Mijn oudste die, uh, is gewoon, uh, die wordt binnenkort uh, 18. Mm. Dus ja, ik geloof niet dat hij het nou zo heel leuk uh, vindt als ik eens ga vertellen uh, hoe dat nou allemaal gegaan is. Uh toen hij zindelijk werd, om haar ja. zijn dwarsstraat te noemen. Ja. Ja. Dus ja, nou weet je, dus ik vind... Ja, dus, ik heb daar, dus ik heb daar gewoon op een gegeven moment wel van gedacht van... nou, ik weet niet wat er allemaal nog gaat gebeuren... en ik ben de moeder en ik, ik bescherm ze daar liever nog even in. Ja, Dat is ook de kritiek, hè, die kwam op het spotje van Sams Omdat de kinderen natuurlijk zelf geen... Zeggenschap hebben of ze wel of niet in, in zoiets willen, willen acteren. Ja. ja, maar goed, aan de andere kant, op het filmpje van Buma kwam ook kritiek, want die, die was dan de tafel aan het dekken, zette vier boterhammen ja. op tafel en vier bordjes. Dat was geen gezin in de buurt. En, en, en, en we hebben helemaal geen gezin gezien en hij ruimt wel de tafel af, doet net alsof hij met zijn gezin uh, aan het ontbijten is door even. En die stonden uh, om de hoek, hè? Bij ja. De ja. ja, die indruk hadden we wel, inderdaad wel. Ja. Ja. En hij fietste ja. in zijn eentje. Een fiets ook, ook in een eentje, ja. Ja, ja. Op de weg ook nog. Nou ja, goed. Uh, dat is een beetje flauw wat we nu zeggen, maar als je een familiepartij wil zijn, dan kan, kan je inderdaad ook daarvoor kiezen ja, ja, want... ja, dat kan. Dat kan heel goed. Maar ja, voor mij, uh, ik heb er best wel over na... En het ja. voelt bij mij op dit moment nog uh, zo. Ik sluit niet uit dat het misschien over een paar jaar anders is. Maar nu heb ik nog zoiets van: ik kan het allemaal niet overzien. En uh, ja. nu maar even niet. Ja, duidelijk. Erg, hè, met het weer. Ik niet. Ja, ik weet niet uh, hoe het met is. Weer. Maar, uh, nou, ik zat vroeger nog even in de zon. Ja, ik zat in de oh, koers voor Noord-Holland. Was jij dat? Prachtig is het dan. Uh, uh, maar uh, Tijn Tabak. Uh, ja. Weer online. Nee, een hele goede avond. Goedenavond. Ja, we hebben een record gebroken, hè? dat hebben we weer wel in de sportzomer. Ja, nou, ja, we zijn hard op weg om een uh, record te breken. Uh, tot nu toe hebben we hebben even gekeken naar de eerste helft van de zomer. Onze zomer begint op 1 juni van, uh, van, van de meteorologen. Uh, en we zijn hard op weg om, uh, om naar een, misschien wel een top 3 notering te gaan uh, als het gaat om nattigheid. Nou, we gaan voor de 1 hè? Uh, ja, nou, die, die gaan we met een beetje geluk niet halen deze keer. Nee, laten we hem maar niet halen. <laughs> nee, ik, uh, ik, ik ga er ook vanuit dat, dat we die niet halen en laten we inderdaad hopen op een uh, goede tweede helft van de zomer in ieder geval. Ja. Nou Herman heeft vanmorgen, zegt hij net, in Noord-Holland in, uh, in de zon gezeten. Is ja. er nou een plek in Nederland waar nou net even wat minder of heel veel minder regen is gevallen dan in de rest van het land? Ja, opvallend genoeg is dat uh, de provincie Groningen op dit moment... Uh, we hebben het toevallig zelfs uitgezocht uh, van, van de week van het van de Noorden... die zich dat ook afvroegen. En het blijkt inderdaad dat daar de afgelopen jaren zelfs uh, ruim uh, minder neerslag is gevallen dan, uh, dan normaal. Ja. Kijk uit uh, wat je zegt, hè? want voor je het weet heb je de Partij van de Arbeid, uh, Astiaan. Ja, precies. Maar uh. dan uh, weten we dat Dieter gelukkig ongelukkig weer ingrijpt. Oh, gelukkig, ja precies. <laughs> dus wel echt, oh, je hebt het goed gevolgd prima. Precies. Zeg maar, waarom is het nu zo lang slecht weer? Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat, uh, dat de, de hoge drukgebieden eigenlijk geen grip krijgen op ons land. Um, uh, veel, veel lage druk waar, uh, ja, wat ons weer bepaalt. Weer, weer vanaf de Noordzee, vanaf uh, de Atlantische Oceaan. Uh, veel, uh, ja, veel neerslag komt daar vandaan. Het Azorenhoog is vlak. Um, en daardoor uh, blijven wij maar in, uh, in depressie zitten eigenlijk. Ja. Is er nog ergens een lichtpuntje te vinden? Uiteindelijk is er een, een, een, een lichtpuntje. Als, als je kijkt naar de komende dagen... Euh, dan, dan zien we op donderdag op zich nog wel een redelijke dag. Uh, maar je, kijk je eigenlijk <laughs> hoofdzakelijk naar, naar de komende nou, dagen... Houd maar dan, op, dan, dan het... maar uit. Ja, het wordt spijt niks me. meer. Ja, maar... Nee, de komende dagen is, uh, is absoluut geen succes. Als wij vooruitkijken inderdaad richting een dag of tien... Dan, dan houden we een beetje 18, 19 graden. Uh, net iets te koud voor, voor de tijd van het jaar... Met uh, eigenlijk elke dag uh, kansen op neerslag. Uh, dus uh, onze hoop moet echt gevestigd worden op uh, het moment dat we, ja, uh, yeah, wat we eigenlijk nu nog niet kunnen zien. Maar Martijn, mag, mag ik wat vragen? Ik uh, roep Dank al, al een jou. tijdje. Oh. Ja, is het er gewoon niet een beetje net zoals wielrennen dat we te veel verwachten? Moeten we niet? Want ik denk dat de lente <lacht> is gewoon onze zomer tegenwoordig. Ja, dat is al drie ja. jaar zo. Ja, maar de en lente dus was nu er... ook geen zomer. Ja, maar, ja, maar nee. Is het, nee. Ja, Martijn heeft er verstand van. Maar ja, heb precies. je zomer gezien in de lente dan? Ja, dan uh, de lente, maar... uh, in het begin van de lente hebben we inderdaad uh, een hele mooie start gemaakt. Uh, dat, dat veranderde vrij snel. Uiteindelijk eindigt die, als je puur kijkt naar de gemiddelde, toch nog wel als een, een, een redelijk droge en, en, en warme lente. Maar voor de perceptie was dat absoluut niet zo. En dat komt dan vooral doordat we de afgelopen jaren met de lentes heel erg verwend zijn geweest. Zoals vorig jaar beleefden we de allermooiste lente ooit. Um, maar die zomer, um, ja die was vorig jaar natuurlijk ook al ontzettend slecht. Uh, die begon ook rond deze tijd echt slecht te worden. Um, en dit topt nu toe uh, dit jaar ook. Uh, dus dat record uh, kan er nog wel eens. Uh nou, ja, goed. Hm. Nou, hier laten we het bij. Lekker Martijn. Dankjewel. Ja, ja. <laughs> Bedankt voor het goede <laughs> nieuws weer. Goed. <laughs> um, hij lacht ook nog. Ja, ja, hij, lacht, hij lacht er ook nog bij. <laughs> vals is dat. Je ja, ja, vals. Voor, voor mij mag het inderdaad ook uh, prachtig weer worden. Alleen uh, het, het zit nog even niet mee. Ja, oké. Okay. Uh, tot de volgende keer. <laughs> tot de volgende keer. Hopen met beter nieuws. Ja. Marijn, ja, is... je hebt we gaan afscheid nemen. Ja, ja. Marijn, jij als eerste. Het gebeuren. Je hebt, je hebt net getraind in Limburg, voorop. Ja. Uh, wat zit er in het verschiet? Ja, ik ga, ik ga weg, want ik heb echt genoeg van die regen. Oh. Waar ga je heen? Naar uh, Zuid-Duitsland. Ik, okay. ik heb Voor ik hierheen ging, uh, even naar het weer gekeken daar. En dat was de afgelopen dagen droog 25 graden. Hmm. En uh, ja, toevallig heb ik daar een etappenkoers. Oh, ja, okay. Vanaf uh, maandag. <laughs> dus uh, ik vind het prima. Ja, etappenkoers van hoeveel dagen? 7. de Even. Turingen Rondvaartvuur vrouwen ah ja oké okay. ja dat ga ik Mooi, dat we... We in de gaten houden hoor ik vind dat je er wel iets moet gaan doen dat vind ik zelf eigenlijk ja? ook dus uh, bij ja. deze oké okay. dan, dan, uh, dan hangen we hier zeker aan de lijn als hè? juist ja Winfried, uh, ga je ook nog de zon opzoeken nou ik weet niet ik, ik check het weer gewoon nooit ik zie het altijd wel maar ik ga naar Meld festival meldt ook in Duitsland. En ik hoorde dat het daar vast van gaat regenen, maar uh, daar heb ik heel veel zin in. Mijn vakantie begint vanavond. Wat maar eerst vanavond de... kwart voor elf. Had ik al gezegd? Ja, ja. <laughs> het is Niet op Nederland drieën uh, te kijken. Ja. Niets met onder de douche. Hè? Het is een festival, een beetje het lowlands, maar dan uh, net wat groter en uh, bombastischer dan, uh, uh, dan hier uh, in, in Duitsland. Okay. En daar staat onder andere ook weer Rufus Wainwright. Oh. Ja, die reis je achterna eigenlijk. Ik ben eigenlijk een stalker. Of andersom. Uh, Krijn, mm -hmm. maar, of andersom, dat hij jou achterna kan ook nog. Uh, Krijn, dankjewel voor je komst. <coughs> uh, wat ons betreft, graag tot de volgende keer. We gaan morgen wel horen of het een, uh, een hoax is. Uh, ja, om, ik blijf het in de gaten goed. houden. Ja, oké. Okay, dan gaan we naar uh, de top 5 volgens mij. Ja, die wel. De Radio in Sportzomer top 5. Ja, Mona Keizer gaat er een, uh, een fragment uh, uithalen en indoen. in onze sportfragmenten top 5 van deze sportzomer. Uh, dan moeten ze natuurlijk eerst even luisteren. welke fragmenten er nu in zitten. Fragment 1. Kom op, Kom op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 I'm you too Isha, you was there every day, so thank you. Fragment 4. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter, Van de Vaart! Ja! Hij zit er! Raphaël Van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een halfvol seconde op 1-0. En fragment wij. Service is goed. Het is een en die Murray wint. Wat een uh, prachtig slot. Wat heeft hij dit uh, goed gedaan op eigen service. En uh, hij doet het gewoon weer. Voor het vierde jaar op rij bereikt hij de halve finale. We gaan een uniek moment uh, beleven in de top 5. Er gaat namelijk niets uit. Want ze kan niet kiezen. Ja, nee. Ik hoorde dat de persbijeenkomst met Van Basten er nog in zat. Nou, dan had hij eruit gemoeten. Ja, want dat is geen sport. Je bent fout gebriefd. Klopt. Ja, dus. Dus uh, nou, als ik dan echt moet kiezen, dan dat, dat, dat zo'n panenka hè, heet ja, dat, geloof panenka, ik. Panenka, panenka, panenka, ja, ja, ja dat, ik zeg het een beetje Amsterdamse. Het is wel goed, maar het is ook wel weer een lullig balletje. Dus die er maar uit. De panenka die van Pierlo, die gaat eruit. Ja. En dan wil je moment je, wil je erin doen. Ja ja, ja, ja, ja. Als ik dit had geweten, had ik gewoon gezegd... hou het maar zo, alle vijf, want ik vind het allemaal wel mooi. Maar wat bij mij heel erg bij is gebleven... is de uitschakeling van het Nederlands elftal in de EK. Dat uh, nou, ligt uh, dramatisch. Dan gaan we dus morgen. gezegd, uh, we zijn klaar. Portugal verslaat Nederland met 2-1. Oranje wordt aan alle kanten afgesmied... en voorbij gelopen op een desastreus... ...opgelopen Europees kampioenschap... ...waar volgens wat van Denemarken, Duitsland en Portugal ik dacht wordt verloren. Ik, ik dacht dat ze bij het CDA toch hadden geleerd, Ik ...dat net, ze de slechte momenten ja, achter zich moesten laten Ik was het net vergeten. Ik snap ja, dit was. wel. ik snap dit wel. Ja? Het, is, het, is, het is het moment van, van, van, van het EK, van de sportzomer tot nu toe. Ja, <laughs> ja echt. Ja, het is, het is, uh, nou, ik vond het gewoon vreselijk. Ik uh, was er helemaal klaar voor... Ik hou, van, uh, ik hou van het Nederlands elftal. En ik hou van dat uh, mijn ja, voorkeur winnen. Steeds, en ik steeds. hou ook van de derde helft trouwens. En dat ja. is mij ontnomen. Ja. Ja. Schande! Nou ja, dat nou ook weer niet. Uh, we Kabel gaan gewoon... Uh, nee, wel nee, joh. Wel nee. Oh, okay. Daar wordt de wereld niet altijd beter van. Gewoon uh, weer voor de volgende kwalificatiewedstrijden. En dan de volgende keer weer meedoen. Dan zit ik weer vooraan. Goed, nou, het, het eindigt toch wel opbeurend uh, al met al. Um, net uh, als bij het, CDA, het ja. dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, dat is natuurlijk slecht nieuws, maar <lacht> we maken het wel positief. Dat, dat, is het. dat is het. Dank dat je er was. We gaan ervan voor. Uh, dank ook voor je toevoeging aan de, aan de top 5. En uh, we hopen je snel weer te zien. Heel graag, dankjewel. Dankjewel. dankjewel voor je komst. Yuri Stobinski is aangeschoven hier voor het NOS Nieuws.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 Vorig jaar stond supermarktketen Walmart nog op de eerste plaats. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, dus we verheugen ons er nu al op. Ons dagelijks belletje, sorry, met uh, Gerda Koops, de vriendin van Johnny Hogeland. En we hebben natuurlijk de uitslag van de spannende quiz Tijd voor Tijd. Eerst naar Utrecht. De ja, Occupy-beweging in Utrecht moet vertrekken. Sinds oktober vorig jaar bezetten demonstranten het plein voor het Utrechtse stadhuis. In iedere poging om de demonstranten weg te krijgen... stranden bij de rechter. En burgemeester Wolsen vindt het nu welletjes. Ja, het is nu mooi geweest. Ze zijn al een tijd daar bezig. Ze gaan zeggen, eigenlijk, we willen hier blijven. Ja, ja, voor de rest van hun leven zeggen ze er net niet bij. Maar wel, uh, nog heel lang willen ze hier nu blijven. Verslaggever Matthijs Holtrop ging langs... bij de Utrechtse occupiers. Net terwijl ze de tentharingen uit de stoep trokken. In een, een grote bestelbus... verdwenen alle spullen uit de tentenkamp. Moet u bovenop? Op de kop. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie aan het inpakken? Ja, dat klopt. Wij uh, zijn hier aan het opruimen. Gaat alles weg? Alles gaat voor nu weg. De veiligheid van de demonstranten kan niet worden gegarandeerd. Er is een ernstig incident wat zich heeft uh, afgespeeld gisteren. En daarbij uh, is de politie meermaals gebeld en niet komen opdagen...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 De burgemeester heeft vandaag ook gezegd dat jullie sowieso maar moesten inpakken. Hè? En dit heeft er niks mee te maken, dat jullie nu vertrekken? Nee, dat heeft er totaal niks mee te maken. Ikzelf was er ook niet van op de hoogte. Ja, het viel ons heel rauw op het dak. We hebben altijd een goed contact met de gemeente gehad. Tot, tot dusver hadden we met, met een interval van, van twee, drie weken steeds even een evaluatie. Ja. Uh, wat vindt u van de argumentatie van Wolfsen? Doordat hij aangeeft, er is geen eindmoment genoemd, einddatum. En dat zou een reden kunnen zijn om jullie toch weg te kunnen sturen via de wet. Ja, ik denk dat er op het moment dat er hier um, echt uh, geen... Ja, dat, dat, het, dat er een belangenafweging moet plaatsvinden. Tussen um, het recht om te demonstreren en inderdaad het... Uh, bezetten van de openbare ruimte. Maar ik denk niet dat dat wettelijk uh, zo zou moeten worden geregeld. Maar het gaat even om dat argument, hè? dat hij zegt dat het plein is van iedereen... en dat kan je niet eindeloos bezet houden. Als dat zo is, dan uh, zouden wij dat kunnen aanvechten. Nou, wat Alleen... vind je daar dan van? Waarom is dat dan geen goede reden? Nou, ik weet dat er een uh, nauw overleg is geweest tussen uh, Occupy en de gemeente. En dat wij ook diverse aanpassingen hebben gemaakt hier om een deel van de openbare ruimte weer terug te geven. En ik kan me voorstellen dat de belasting op dit stukje terrein inderdaad te groot wordt. En daar zijn wij het mee eens. Wij zijn in onderhandeling geweest over een alternatieve locatie. Maar dat heeft uiteindelijk op een rechtszaak uitgemond. Wat kunnen jullie? En wat doen we met die pellets? Nog één vraag. Komen jullie terug of is dit definitief? Oh, is... Wij komen terug. In wat voor ja. vorm dan ook. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomers. I'm Live. De course. En radio. Zometeen so, gaan we bellen met uh, Gerda Koops. Die, uh, wat is het vandaag? Maandag? Hmm. Woensdag naar haar Johnny mag. Ik ben benieuwd of ze de koffer al aan het pakken is. Ja, vandaag was het nog de dag van de tijdrit in de Tour de France. En Steven Dalebout zat in de volgwagen van Vacan Soleil bij ploegleider Michel Cornelissen. Rijm 41 kilometer lang achter de Spaanse klimmer Rafael Wals. bonjour. Awesome on paper, it uh, seems favorable to me. Is that so? Yeah. Garagi's, give it one, Kregpert, Zolang it niet doet, then, wow, come on, guys. That's the, the, the today's story. Yeah, ja, classic uh, that is well voorbij. Nou, zegt hij dat je prijs weer niet gehaald hebt. That's wel moeilijk. Armin van Guren schalt uit de speaker die voor op de auto van Michel Cornelissen staat. We zijn vlak voor de tijdrit van uh, Rafael Vals. Ja. Uh, waarom deze muziek? Ja, ren Sommige renners vinden dat fijn. Je uh, blijft een beetje in het ritme. Je, je gedachten gaan over het anders. en Dat is wel belangrijk in een tijdrit. Rafael Vals zit op het uh, startpodium te wachten tot hij de fiets op kan. We zien hem hier links zitten. Even daar rechts dan zien we de klok. Nog anderhalf minuut tot het hij uh, van het podium afrijdt. Alles klaar. Uh, reservefiets op het dak? Alles klaar. Reservefiets op het dak. Uh, Haai-potje uh, klaar iPodje klaar en moet de renner het zelf doen. En het is het zwaarste onderdeel, tijdrijden. Goed of slecht, het, het doet verschrikkelijk veel zeer. Vals vertrekt zo meteen uit een complex van Lodewijk de 15 Een prachtig mooi complex en gaat dan 41 kilometer en 500 meter rijden. Kijken we zo snel mogelijk kunnen we doen. Savanel, <totstuk> we rijden door het Franse landschap. In de wei staan wat koeien. Er ligt een fotograaf op zijn buik foto's te maken van Rafael Vals. Hij zit er dus vlak achter, echt twee meter achter Vals. Gaat hij er harder van fietsen, zo dicht mogelijk op zijn wiel? Nee, ja, we zitten, ik hoop iets meer dan twee meter, want dat mag officieel daar niet. Maar. Uh, nee, ja, kijk, uh, dan hoort hij de muziek goed en dan hoort hij de aanwijzingen goed. En, uh, ja, het is wel goed voor de moraal. De light en climb start, hè? Eh? Deze korte to the right and the climb is key, 1 1,5 kilometer long. Er is, ja, is een van de minder bekende renners uit deze vakantie-leiploeg. Um, wat veel mensen ook niet zullen weten is dat hij dit voorjaar heel erg geblesseerd is geweest. Eigenlijk dezelfde soort blessure als Wout Poels nu heeft. Hè? Ja, hij was ook in uh, ik dacht dat de ronde van Moesia was uh, in de afdaling. Uh, vlak voor de finish is hij uh, heel zwaar ten val gekomen. Uh, en ook een rib gekneusd. Uh, geen scheurtje in zijn nieren, maar wel uh, gekneusd ook. Dus een rib gebroken en uh, zijn nieren gekneusd. Dus uh, best wel een hele zware blessure. En, uh, ja, die jongen is nu op de weg terug en twee jaar geleden een hele goede Tour de France gereden met uh, twee ritten als tweede geëindigd, dus uh, heel stiekem verwachten we misschien nog wat van hem in de bergen. Kom maar dit is goed jongen, kom op, very good. Hals komt uit het zadel en ja, moet door een haag van mensen omhoog rijden. Op het binnenblad, dit is echt het, uh, het betere werk omhoog. Hoe vind je hoe het gaat? Ik moet eerlijk zeggen, hij vertrok vrij rustig en uh, na het eerste Nou, nee, je ziet het zelf ook, hij lijkt wel dat hij steeds beter zijn ritme gaat vinden en waar uh, hij de hele tijd rond de 5 rijpen dus. uh, Ik denk dat hij heel goed in zijn ritme zit nu. Kom uh, to de left, kom aan, last part. Dat was really perfect. Perfect, perfect. kom aan, jongen. Very good, very good. Ja, ik vraag me af, kun je nou echt iets doen om hem harder te laten fietsen? Ik bedoel, je mag hem niet aanraken. Nee, je mag hem niet aanraken, maar uh, zoals met Lieve... Oh, er komt de auto van achter, had je die gezien? Ja. Vanaf Lieve, Van Lieve die gaat toch wel uh, door het, vooral door de dode momenten heen helpen. Als het even tegenzit of zo, of even niet gaat, weet je wel... Uh, bij hem helpt het echt, hij komt echt een helemaal los. Dat is echt mooi om te zien. On, hop, hop, hop, hop, hop. Kom aan, spring er, ik voor jou. Hop, hop, hop, hop, hop, komaan, komaan. 56 minuten 46. 56 minuten 46, de temps de Valse-Terry aan de rug. Hebben we een klein uur naar Valz zitten kijken? Zo achterop, hè. Ja. hij zit dan voor onze motorkap. Het voelt bijna een beetje sadistisch aan. Hè. Hij zit uit te leiden op zijn fiets. En wij, ja, jij schreeuwt wat. Ik praat wat in de microfoon. Ja, tuurlijk, je weet gewoon of het goed of slecht gaat. Het gaat heel veel zeer doen. En, uh... S'avonds lachen we er altijd wel om en dan zeg ik, ja, jij makkelijk praten met je dikke kont in die auto. Maar ze weten dat ik het ook doe voor hun beter te laten rijden en uh, ze waarderen dat erg en zo doen we het ook. Ja, Rafel Vals heeft het vandaag gewoon goed gedaan. Voor zijn manier denk ik dat hij het heel goed gedaan hebben. Ja, het begon wat moeizaam. Ja, hij begon vrij rustig. Maar daarna, na het eerste klimmetje kwam hij eigenlijk heel goed in zijn ritme. En vanaf toen uh, mijn petje af. Uh, goede tijdrit voor hem. Dankjewel. Is goed, man, graag gedaan. Doei. Tijd voor tijd. Oe. Ja, tijd tij, voor tijd. Vraag van vandaag. Wat is de achterstand van de beste Nederlander op de winnaar van de tijdrit van vandaag? Antwoord: Lieve Westra. Die was de beste Nederlander op een 17e stek. Hij had een achterstand van 2 minuten 45 op Wiggins. De winnaar is Jacques Jansen. Die had een vooruitziende blik. Hij voorspelde het precies goed. Gefeliciteerd, Jacques. Je wint het exclusieve tijd voor tijd horloge. Nou, ook een mooie score bij de presentatoren. Thijs van der Brink zat er heel dichtbij. Voorspelde ook, ongevraagd trouwens, typisch Thijs om welke renner het ging. Thijs euh, zei: Lieve Westra, klopt dat? Ook nog 2 minuten en 57 seconden. En dan nu natuurlijk de verse vraag. We moesten er flink over nadenken. Morgen is er rustig in de Tour. Dan vallen er uh, weinig tijden te voorspellen. Maar we blijven wel bij het wielrennen. En dan de eerste etappe van de ronde van Polen. De ronde die van? Polen die begint hmm. morgen. Ja. Uh, wat is morgen? De achterstand op de ritwinnaar van de laatst binnenkomende Poolse renner. Dus er komt uh, een Pool, de laatst binnenkomende Pool. <laughs> Hoe ver achter is hij op de ritwinnaar? weer naar Hier die... ja. Is dat ook een proloog of zo? Hieronder van Polen, weet je dat? Uh, nou, gaan we, we, we, gaan gaan we, we zo even opzoeken. Op op. Kortom, goed. Echt een vraag voor de diehards. Je moet er wel wat voor doen. Dat is ook wel zo voor zo'n mooi horloge. En meedoen kan natuurlijk weer via radio1.nl. And, uh, in de Midnight Hour. Ja. Je, hebt, uh, je hebt die rit voor je hè, in Polen Polen. Nou, ik heb even gekeken naar die eerste etappe van de Ronde van Polen morgen... waar de quizvraag uh, uh, in tijd voor tijd over gaat. Die gaat van Carpac naar Jelina ja, over uh, 180 ja. kilometer. Dus het is niet echt een proloog. Het is een rondje uh, over een berg van de eerste categorie... dat wordt 4,5 keer gereden. Dus uh, daar gaan wel mensen op dikke achterstand uh, binnenkomen. Of Rabobank er, doet daar ook mee, hè? Ik zou er een <tus> flink aantal minuten in Slachterboombos zie ik... Uh, uh, bijvoorbeeld staan uh, ja. die daar uh, ook meedoen. Goed. Nou daarover morgen meer. Radio1.nl. Dit is de Radio1 Sportzomer. De vrouw van. Ja, vanavond bellen we zoals iedere dag met Gerda Koops, vriendin van Johnny Hogeland. Hoi Gerda. Hoi. Vond je het leuk de tijdrit vandaag? Uh, ja, op het laatst vond ik het wel leuk, maar ik heb het niet helemaal gevolgd. Hm. Is Johnny nog in beeld geweest? Uh, nee, want volgens mij begon de uitzending nadat hij uh, gefilmd was. Ja. ja. Maar hij heeft wel iets meer tijd voor je natuurlijk. Want hij heeft eigenlijk maar even een ritje te doen en daarvoor en daarna kan hij even met jou uh, bellen. Ja, we hebben vandaag de hele dag gewoon een beetje contact gehad. Dus het was op zich wel leuk. Ja, wat dan? Veel gebeld of zo? Of hoe doe je dat? Uh, ja, veel WhatsApp en uh, ja, gebeld vanochtend eventjes. Ja. Hoe, is het, hoe is het met hem? Ja, wel goed. Hij heeft uh, een rustdag even lekker bijkomen... en dan uh, op naar de tweede week. Ja, hoe is het met zijn knie? Ja, dat uh, gaat goed. Ja, er was niet zoveel aan de hand, hè, geloof ik? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, nee. Nou werd die, werd die tweet die hij eruit stuurde... van nou, moet wel de zondag goed doorkomen, want, want anders... dat wordt dan weer uitgelegd dat het niet mentaal lekker in zijn kopje zit... en dat hij nu iets aan het verzinnen is... zodat hij kan zeggen van ja, ik moest eruit, want ik had last van mijn knie. Ja, dat zou kunnen, nee. het houdt uh, wel iets last van zijn knie, maar ja, goed... Op een gegeven moment word je er een beetje onzeker van, dan ga je twitsen. Maar ja, goed, maar hij is toch niet onzeker in zijn hoofd, toch? Nee, maar ja, goed, op een gegeven moment dan uh, wil je graag een keer meezitten. dan duurt het eigenlijk de eerste week een beetje te lang. En dan uh, mag het wel zo zijn dat je dan uh, de etappe van zondag hebt. Ja. Ik zag hem gisteren even hè, in de avondetappen. Uh, en dan liet ja. hij uh, even zien wat uh, ja, normaal zien natuurlijk met zijn helm op, maar dat deed zijn helm af. Tatoo. En er zaten van die streep op zo van de zon, die was ja hij was gewoon uh, oud drie streep op z'n voorhoofd. Ja, het leek wel een kleintje. Ja, een klein kleintje. Ja. ja, hopelijk uh, kleurt het bij, maar ja, goed dat uh, je hebt een helm op je hoofd en de zon schijnt. Dus ja, dan uh, wordt dat ook. Bracht hij zei wel iets interessants namelijk, want wij proberen al de hele tijd uit jou te krijgen wat, welk, uh, welke rit die je heeft aangekruist in het routeboek. En dat is hartstikke geheim, maar gisteren zei hij het gewoon. Ja, ja. ja. ja het is gisteren zei Ja. Hij zei, ik, ik, ik, ik wil graag de etappe naar, uh, van Limoux naar Foix. <laughs> Daar kun je verder niet zoveel over zeggen. Hij heeft het al op tv gezegd, hoor, gisteren. Een miljoen ja, mensen nee, hebben het gezien. Ja, ik weet dat hij uh, woensdag een kruis heeft gezet... omdat hij dan ja. graag in mee wil zitten. Ja, maar helemaal, dan dus, heb, je, heb uh, ik nieuws voor je. Want, <laughs> heeft Gerra, wanneer zei dat, Gerda? Zaterdagavond? Oh. En, oh. Wanneer is dat Ja, jij zei het toch zaterdagavond al? Ja zoiets. Ja, ja. <laughs> ja, zoiets. Het was een beetje vaag, maar je kon duidelijk horen. Het was op zich zou ik zeggen. mijn is het zondag. Oh, was het zondag? Oh ja, oké. Okay. Okay, ja, ook, ook, eerst hebben we nog die rust morgen. Um, um, wat gaat hij doen? Hij uh, ja, gaat even losfietsen, voor rust uh, lekker herstellen. Ja. En jij gaat dan woensdag naar hem toe, hè? Ja. ja. Heb je al gepakt en uh, huis is. Uh... Ja, ik ben een beetje bezig en uh, lig overal stapeltjes. En kan ik kan morgen alles zo in de tas doen. En ja. dan uh, woensdag na het werk weg. Ja. Nou, hartstikke goed. Succes met inpakken. Ja, dankjewel. Als je hem spreekt, doe hem de groeten. En wij kijken al uit naar, naar, naar woensdag. En dat doen jullie ja, ook ongetwijfeld. Ik okay. ook inderdaad. Oké. Okay. morgen. Dankjewel. Nou, we zitten weer bijna een dag op. Ja, een hele dag. Een hele dag, ja. dag met veel sport en nog veel meer. En in het kort klinkt hij dan zo. We hebben de eerste twee renners inmiddels binnen Bries-Feiju. De nummer laatste in het klassement is over de streep gekomen. Voorlopig de snelste tijd, maar dat is niet zo moeilijk als er maar twee renners gefinished zijn. We zitten met vijf Nederlanders mee en ja, er zitten nou niet echt hele grote renners daar. En ze worden er eigenlijk vrij grap afgereden. Ja. Dus dat is niet heel erg hooggeven. Nee. Maar om de leiding nou gelijk eruit te schoppen... Dat de... ja.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 Nieuwe Westra is al binnen en heeft de snelste tijd van allemaal genoteerd. Het is gewoon afzien, maar uh, ja. ik denk dat uh, met de ogen op alles wat er nog komt. Uh, de tweede tijdrit en alleen de speel, uh, ik denk dat het de laatste stuk was wel goed. 23 seconden sneller. 23 seconden sneller dan DJ Van Gaderen, die daar de beste was. 46,8 kilometer gemiddeld per uur rijdt Christopher Vroem. Wat gebeurt hier allemaal? Gaat hij hier ook nog eens een keer toeslaan op die tijdrit?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 en ja, ik heb een beetje meer dan dat, wat is een bonus en stage win. Dus het so is um, it's een geweldige dag, ja. Het yeah. is toch weer een mooie dag als je het zo... Uh... Ik vind het wel. Het of wordt alleen het nog mooier zo meteen. Komt het ook nog? Ja. Naar Elven? Ja. Hallo. Ja, jongens. Hey, wat zit bij je te kijken, Misschien nu een vraag stellen. Misschien heb je nog een sportbericht of zo, dat nee, ik niet ken. Nee, nee, nee, we gaan alle aandacht hebben. Het elog, oog begint zo meteen. Zal ik jullie vertellen wat erin zit? We doen het even ja. overnieuw, want je, okay. je verdient even wat meer aandacht. Kom maar er erop. Aargesvorm is Twan Huis. Goedenavond, Twan. Hey, goedenavond. goedenavond. Laat ik met het oog, wat ga je doen? Uh, we hebben zo meteen een heel mooi gesprek met Leo Vrooman. Dat hebben we al opgenomen. 97, 97 jaar, dichter, wetenschapper, woont in Fort Worth in Texas. Hij is op zoek naar een dagboek dat hij verloren is in de Tweede Wereldoorlog. Hij is gevlucht. En het dagboek heeft hij aan niemand uitgeleend, weet bij God niet aan wie, maar er staan belangrijke dingen in. Onder andere het moment waarop hij zijn vriendin Tineke, met wie hij al heel lang getrouwd is, uh, in de steek moest laten. Want hij vluchtte Nederland, ontvluchtte Nederland en zij bleef achter. Een afschuwelijk moment. Daar vertelt hij zo meteen heel mooi over. Ik ben benieuwd of hij wel kan aangeven waar het ongeveer zou moeten zijn. Dat hij, weet hij kan het... aangeven wat erin stond, hoe het eruit zag... en hij denkt dat hij het in Indonesië heeft achtergelaten... maar dat weet hij ook niet precies. Dus hij hoe hoopt... is hij nu aan het zoeken dan? Nou, hij hoopt, doet via de social media en via Radio 1 met het oog op morgen een oproep... en op zijn weblog aan luisteraars en mensen die dat lezen... om eh, te kijken in hun stoffige kasten ja. en op de zolder. Oh, is mooi het. als het gevonden wordt, hè? Dat hopen we. Oh. Ja, Goed, uh, nog 20 seconden. Wat heb je nog meer? Herrie in de tent in Brussel. Er is ruzie onder de ministers van, economie, van Financiële Zaken. Onze Jan Kees Jager zit daar ook. En daarover vertelt ze meteen Tijns D, correspondent in Brussel. Ruzie tussen Noord en Zuid. Zo is het. Ja, Ja, dat was het voor vandaag in ieder geval voor de sportszomer. Maar zo meteen, u hoort het een bom vol oog met Van Huis. Tot morgen. Ja, met Thijs en Willemijn om 10 uur.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 Dit is Radio 1.